De met het NOS De recht veld vandaag het oordeel over Anders Breivik. In april begon het proces tegen de 33-jarige Noor. die vorig jaar zomer 77 mensen doodde. in Oslo en op het eilandje Utoja. Het voorlezen van het vonnis begint om 10 uur. Verwacht wordt dat de straf snel duidelijk wordt. en daarna nemen de rechters enkele uren de tijd. om de motivatie voor te lezen. En de grote vraag is of ze Breivik toerekeningsvatbaar verklaren of niet. Lance Armstrong heeft zijn strijd tegen het Amerikaanse antidopingagentschap gestaakt, schrijft hij op zijn website. Het agentschap beschuldigt de ex-wielrenner, die zeven keer de Tour de France won, van dopinggebruik. Armstrong heeft in een kort geding geprobeerd de aanklacht van tafel te krijgen, maar dat is niet gelukt. Nu is hij klaar met die onzin, schrijft hij. In de reactie laat het antidopingagentschap weten hem zijn zeven toerzegers af te willen nemen en hem voor altijd uit te willen sluiten van wielerwedstrijden. Het mislukken van de poging om de Europese regels voor gezinshereniging aan te scherpen is voor een belangrijk deel te wijten aan de PVV. Dat zegt de minister Leers van Integratie en Trouw. De scherpe toon van Wilders en ideeën en het polen hebben mijn strijd in Europa voor strengere regels in de wielen gereden. En daardoor ontstond er polarisatie en was rechts nog links ontvankelijk om met elkaar mee te denken, zegt de minister. Pieter van Vollover vindt dat longarts POSMUS van het VU Medisch Centrum lof verdient. Als de patiëntveiligheid in het geding is, dan ben ik blij dat deze man de moed heeft gehad om dat te melden. zei van Vollover gisteravond op Radio 1. POSMUS ligt in juli de raad van toezicht van het VU MC en de inspectie in over de aanhoudende ruzies op de afdeling longchirurgie. Nu staat het ziekenhuis onder toezicht en wil de raad van bestuur van POSMUS af. Milieubelastende bedrijven in de haven van Rotterdam zijn de afgelopen jaren steeds minder gecontroleerd. Dat blijkt het onderzoek van de jaarverslagen van de Milieudienst Rijnmond door de Volkskrant. De voornaamste toezichthouder op het gebied van veiligheid voerde vorig jaar ruim 30% minder controles uit dan 10 jaar geleden. Volgens de Delftsoogleraar Ale komt dat vooral door bezuinigingen bij gemeenten en de provincie. Het weer eerst bewolking en kans op regen. Vanmiddag wat zon, bijna overal droog en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS-Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files en zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A17 tussen Roosendaal en Moerdijk en op de A50 tussen Arnhem en Os. Tot zover de verkiezingen.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op, op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. And you take a bass. And now we're getting some place. Take a box. One it rocks. Take a blue horn. New Take a stick with a leg. Take a bone. Ho oh, ho hold the phone. Take a spot. Ja. Now you have jazz, want dit is serum Jazz, de zondagse wekker op de Zandvoort Radio. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks met als speciale gast Hans Rijmers, voorzitter van de stichting Jazz in Zandvoort, om te praten over het programma voor het komende seizoen in Jazz Tempel de Krocht. Goedemorgen Hans. Goedemorgen Tom. Je zit er zomers bij. Waarom? Ja, nou het, het is ook heel dubbel om te praten over een winterprogramma, terwijl buiten de dood van de boom vallen. Maar het is wel heel uniek eigenlijk. Oké. Okay. Ja. Goedemorgen Zandvoort, Bentveld, Heemstede en de Ronde van Haarlem. En natuurlijk ook een welkom aan onze internetluisteraars in Berg op Zoom, Boetangen, Dokkum, Hamburg en waar nog meer ter wereld. Vandaag dus veel aandacht voor het jazzprogramma van de Jazzstichting. En om in de stemming te komen zijn hier zangeres Diane Reeves en trompetist Winton Marsalis met A Feeling of Jazz. was al meteen de eerste gastspeler van het komende seizoen in de krocht, de tenor saxofonist Scott Hamilton, die we hier hoorden met zijn quintet uit 1987 met het nummer Stealing Port. Hamilton is al eerder in Zandvoort geweest, Hans, hoe vaak? Nou, ik heb het niet geteld, maar ik denk toch wel vier, vijf keer, inclusief het uh, jazzfestival die een paar jaar geleden heeft, uh, Zo heeft afgesloten. Ja, is al een ruim aantal keren geweest. Is, is, ik, nou wel eens, is hij nou wel eens in Amerika? Nee, want daar woont hij niet meer. Oh, woont hij niet meer. Nee, hij woont nu in uh, in Italië. En dat maakt het ook wel makkelijk. Maar ik weet wel, de allereerste keer... toen hij in, uh, in de krocht was... toen woonde hij nog wel in, uh, in Amerika. Maar toen toerde hij met het uh, trio met, uh, met Johan... en uh, Fritz Andersberg en Erik. En daar toerde hij mee door, door de Benelux. Dus toen kon hij de eerste keer in, uh, in Zandvoort komen. En daar ben ik niet bij geweest. Dat is al een hele tijd geleden. Maar toen was het wel uitverkocht. Mm -hmm. Toen zat het echt uh, stampvol, En er zullen ongetwijfeld nog... Uh, de, de, de die-hards onder ons, uh, die zijn daarbij geweest. Die weten dat nog heel goed. En, en ja, het is natuurlijk een fantastische saxofonist. Dus uh, wanneer hij maar even kan, dan, uh, dan, dan proberen we toch wel om hem vast te leggen en te laten spelen. Wanneer is de opening van het uh, seizoen? 9 september. Dan, uh, dan gaan we los. En dan hebben we weer een prachtig programma. Ja. En, en wie heeft hij als begeleiding? Uh, of is dat nog onzeker? Nee, nee, dat zal uh, Johan, uh, uiteraard Johan Clement, uh, uh, Erik Koger, uh, Slagwerk en, en uh, Erik Timmermans. Uh -huh. Dus het bekende, bekende trio. Oh ja, Frits is het niet. Nee, nee, nee. En het is uh, waarschijnlijk zo, dat, maar het is nog niet helemaal zeker, maar voor 90% dat Erik Koger uh, toch min of meer uh, de vaste slagwerker gaat worden. Mm -hmm. En hoe dat verder uitpakt weten we niet, maar Frits is ontzettend druk met andere dingen. Uh, uh, dus in, in uh, goed overleg uh, gezegd van nou ja, dan, dan moeten we de knoop doorhakken en uh, zal Frits ongetwijfeld nog wel een keertje komen. Maar dan moet je wel zorgen dat je, dat je met een vast trio daar speelt. En Erik is een fantastische slagwerker. Dus daar zijn we blij mee. Oké, okay, we gaan nog een keer naar Scott Hamilton luisteren. Nu uh, wordt hij begeleid door de pianist Norman Simmons. En het nummer heet Just Gicolo. The Darn Dead Dream, door veel uitgevoerd, in dit geval door saxofonist Arnett Kop met penis Red Garland. Want laten we de volgorde van de komende Jazz Tour maar aannemen. Hamilton op 9 september. Ja. Die staat er voor oktober op de playlist. Ja. 14 oktober, Philippe Paar. En dan vind ik het zo wonderlijk dat maar weinig mensen hebben gehoord van Philippe Paar. Is er niet iemand van de Penhelmans liedjes? Nee. Ja. Wel. Ja. Oh. Oh. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Nou, niks mis mee. Maar het het het gestudeerd conservatorium Amsterdam en uh, ja, er zingt toch de bekende. In de bekende traditie van het uh, Amerika Songboek. Ja, ja. ja en, en de, eigenlijk uh, is dat uh, prima, swingende muziek. Maar hij heeft ook uh, de Konamis Award gewonnen en uh, de Keytown Award. En ja, met Metropolis, Skymasters gezongen. Uh, nou ja, wat ik al zei, gestudeerd, dus. Dit, dit, met de John is, Sinatra, heeft hij zelfs. Uh, ja, ja hij Kanaan. heeft hij ook gezongen. Ja, ja. ja, ja klopt. En, en, en ja, als ik dan. Ik, ik, ik ken hem niet hoor, ik heb hem nog nooit gezien, maar als ik zo de foto zie, dan denk ik, nou oké. Okay. We gaan naar hem luisteren. Dan uh, kunnen wij ook nog wat die jongens in inatras. Ik heb een opname gevonden van Philip Pijn van het Al Blue Skies. Die heeft dat niet gezongen. Zeker. En dan wordt hij begeleid door het Orkest. Kan slechter. Zingend pianospel van de mismaakt geboren en al op 36-jarige leeftijd overleden Frans-Italiaanse pianist Michel Petrucciani. Dat nummer September 2 September, uh, uh, Hans, we zitten al in november. Ja, 4 november. Rolf Delfos, een van de oprichters van de, de Houdini's, hè, de bekende, bekende groep. Die heeft toch wel heel veel gedaan hoor. Hij heeft onder andere. Uh, wat iedereen dan wel kent, of iedereen de meeste wel. Uh, aan uh, Strange Fruit van Treintje Oosterhuis in 2003. Daar heeft hij uh, actief aan meegedaan. En hij heeft dan uh, nog gespeeld met Lois Lane. en. en uh, uh, uh, uh, Frank Boeien. Ja, Frank Boeien. Het is natuurlijk niet echt jazz. maar het tekent wel de kwaliteit van de muzikant. En dan nog in uh, jazzgroepen, de Oratones, uh, de Jazz Invaders en dat soort, uh, dat soort groepen. Dus het, het is een buitengewoon veelzijdig, uh, veelzijdig man die ook nu nog uh, aan een heleboel uh, groepen meewerkt. Dus dat zijn, dat zijn, uh, ja. Heb je nog steeds niet verteld wat voor instrumenten man speelt? Nee, nee dat is waar. Altstags, <lacht> ja. Alt ja, hij speelt een, een, een, een hele mooie saxofoon Ja, dat is waar. Ja, ik ga er maar vanuit dat, dat iedereen dat weet. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ja, wonderlijk. Ja, leuk. Ja. Ik heb een nummer van hem uitgezocht uit de Hardini-tijd. Het Angelo uh, Verploerige Trompet, Broers ja. van de Lek ten oorzaak, daar doen we trouwens ook veel te weinig van. Ja. Marius Beets Bas, Bram Weiland Drums en Erwin Hoorweg Piano. Aardig groepje zo, hè? Ja, hè? Heel aardig, zo. heel aardig groepje voor een zondagmiddag. Mag je wel zeggen? Ja. ja. Single Brass Orgy. Thank De combinatie speelde de Extended Blues, namelijk Oscar Piedersen op piano. en Count Basie op het Hammond B3orgel. En dan uh, kijk luisteraars vragen wie speelde wat. Ja. <lacht> Ik heb het al verklapt. <lacht> ja, ja. Wat brengt de stichting Jessie Zandvoort met de kersthand? 23 december. Tamara Maria. Dus dat is een... klinkt als een likeur? Ja. Ja, ik, ik weet niet of je er wat moet verdunnen. Ik hoop van niet. Ik, ik, ik hoop dat we het zo uh, puur kunnen laten. Maar het lijkt me een heerlijk kerstconcert met, uh, met een goede sangres. Uh -huh. en, en heeft uh, uh, prachtige muziek gemaakt. In de bossa Nova en, en dat soort zaken allemaal. Maar uh, ze heeft een cd gemaakt. Uh, met een, uh, een beetje een ode aan, uh, aan de Beatles. Uh -huh. En dan in de Latijnse jazz uitvoering. Dus... Met kerst is dat wel heel apart. Maar waarom niet? Het, het, het, ik denk dat het heel aardig wordt. En ze heeft gevraagd. Dat heeft ze dan ook via de telefoon gevraagd. Of, uh, of mensen mogen dansen. Oh. Nou, die vraag hadden we nog nooit gehad. Dus dat vonden we wel heel apart. Dus we hebben er maar, uh, maar op de site gezet van... Dans naam. Als je niet stil kan blijven zitten, ga lekker dansen. Zij vindt het prachtig. Okay. Nou, dat past dan ook wel een beetje bij die kerst. Dus daar zijn we blij mee. Overigens, dat concert is uh, Johan Clemente niet. Want zij wil heel erg graag spelen met uh, Jean-Louis Van Damme. Daar, uh, uh, haar, haar vaste pianist. Dus dat honoreren we met plezier. Want uh, Erik treedt ook regelmatig met uh, Van Damme op. En, en uh, Erik Koger ook. Dus dat is allemaal niet nieuw dus wij ik, ik verheug me daar wel op blijkt me heel leuk van haar vond ik een opname samen met pianist Cor Bakker. tamara maria met het overbekende garota de ipanema of zoals afgekeurd, afgekeurd door de uh, jazz musicie de girl Mais linda, mais cheia de graça, e ela, menina, e tem que passa, Um doce balanço, caminho do mar. Alçar o do corpo dourado, do seu de Ipanema, o seu balançar é mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Is er op. We gaan eruit met een hele oude bekende Hernes Stokroos, gespeeld door een van de beste bands ooit in de vorige eeuw, namelijk de band van Fletcher Henderson. Tot zometeen.